Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Dit is Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag 28 januari. Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. De fractie van GroenLinks staat in beginsel achter de missie naar Koenders. In het afsluitende debat verwees fractievoorzitter Sap naar eerdere garanties die ze van het kabinet heeft gekregen over het civiele karakter van de missie. Die garanties wil ze ook van premier Rutte krijgen. Ze wil bijvoorbeeld nog eens horen dat de Nederlanders vertrekken als de afspraken niet worden nageleefd. Ook D66 steunt de missie en de ChristenUnie lijkt er ook achter te staan. Het kabinet lijkt vrijwel zeker een kamermeerderheid achter zich te krijgen. Zoals verwacht spraken regeringspartij VVD en CDA steun uit. Gedoogpartner PVV, de PVDA en de SP blijven tegen. Een vermiste jongen uit Spijkenisse is vanavond teruggevonden. De 9-jarige David Ballet werd in de trein naar Deurne gevonden... en verkeert in goede gezondheid. Een conducteur trof de jongen slapend aan in een coupé... en waarschuwde de spoorwegpolitie. Waarom de jongen in de trein naar Deurne zat, is onduidelijk. De politie had eerder vanavond een Amber Alert uitgegeven. De jongen was vanmiddag niet thuisgekomen nadat hij naar school was geweest. In Los Angeles is zangeres Gladys Horton... van de Motown groep The Marvelettes overleden. De groep scoorde in 1961 een nummer 1 hit... met het nummer Please Mr. Postman. Zangeres Horton was toen 15 jaar oud. Het was de eerste hit voor het net opgerichte platenlabel Motown. Het nummer is later nog gecoverd door The Beatles en The Carpenters... Gladys Horten is 66 jaar geworden. In de halve finales van de KNVB-beker... neemt FC Twente het in Enschede op tegen FC Utrecht. De andere halve finale gaat tussen Ajax, dat thuis speelt... en RKC Waalwijk. Ajax plaatste zich vanavond als laatste voor de halve finales. De Amsterdammers sloegen thuis Preda met 4-1. Het weer een heldere nacht. In de vroege ochtend vriest het in het binnenland een graad of 5. Overdag veel zon en maximaal rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond. En hartelijk welkom bij deze bijzondere uitzending van Casa Luna. De dag die achter ons ligt. Dat was 27 januari 2011. Dat is de geboortedag van Mozart. 27 januari, dat is toch iets om te vieren. Alles wat met dat grote genie van speelsheid en onschuld en schoonheid te maken heeft. 27 januari, dat is ook de dag dat Auschwitz werd bevrijd. Dat is het andere uiterste. Toen schoonheid haar gezicht verbrand had, schuld, daar ging het over, het was zwart. Vandaag is de Nooit meer Auschwitz-lezing gehouden. En de paradox is, om te voorkomen dat het terugkomt... moet je het je blijven herinneren, tegen de keer... En wij gaan vanavond in deze Kazeluna een getuigenis toevoegen... aan de lange reeks verhalen die al bestaat. Het gaat om het verhaal van de man die zich voor het eerst daarover uitspreekt. En u kent hem allemaal, hij is acteur. U kent hem in ieder geval als de man die zo tegen 5 december... een soort alomtegenwoordigheid bezit. Hij heeft dit verhaal nooit eerder verteld. En we gaan er dan ook de tijd voor nemen. Want het is niet een verhaal dat je even tussen neus en lippen vertelt. Nee, het zal duren tot twee uur vannacht. En wat mij betreft heeft dat onder andere ook te maken... met dat getuigenis van Primo Levi. Een van de allerbekendste Auschwitz-overleveraars. Hij schrijft daar aangrijpende boeken over. Um, en in een van die boeken vertelt hij... en dat heeft me altijd heel erg diep getroffen... dat hij geplaagd werd decennia lang, volgens mij, door een nachtmerrie. Dan had hij het overleefd. En dan kwam hij thuis, terug in Italië... en dan wilde niemand zijn verhaal horen. Dan keerde iedereen hem de rug toe. Dat gaan we dus niet doen. Ik wend mij nu tot de voies Er is één nieuw bericht. Oilex met Helco. Vannacht is uh, acteur Bram van der Vlucht jouw gast. En hij heeft uh, aangekondigd om vanavond bij jou voor het eerst in het publiek... het verhaal te doen van de oorlogsgeschiedenis van zijn naaste. Maar wat heeft hem nou toen besluiten om dat verhaal juist nu, vannacht, in Casa Luna te vertellen? Dat uh, zou ik nou wel eens willen weten. Hm. Ik wens jullie in ieder geval een uh, mooi en boeiend gesprek. Hartelijk welkom, Bram. Dag, Lex. Ja. Waarom, waarom? Want je bent nu 76. Ik ben 76 en daar is bijna de vraag al mee beantwoord uh, van Helco. Ja. Het is. Uh, op een gegeven moment. Uh, um, uh, is, is het tijd om. Uh, ja, voor, uh, het klinkt een beetje raar, maar ik noem dat zo voor een coming-out. <laughs>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 Um, we gaan het uitgebreid vertellen. Het is vandaag ook dus de Nooit meer Auschwitz-lezing is gehouden... door een van de grootste architecten ter wereld, uh, Daniel Liebeskind. Uh, daar was je bij ja. vanmiddag. Nou, heb jij ooit um, bouwkunde gestudeerd? Ja. Aan de TU in Delft. Ja. Voordat, de... voordat Bram van de Vlucht acteur werd. Ja, Was dat nou, met de ambitie om architect te worden? Ja, het heette toen nog TH, zo lang is het ja. geleden. En. Ik uh, uh, uh, uh, had de ambitie om architect te worden, maar. Uh, ik heb al op de middelbare school. En toen aansluitend ook in het studentenleven... zo ontzettend veel uh, toneel gespeeld en muziek gemaakt... dat ik daar uh, toch meer uh, affiniteit mee had... dan met uh, de techniek van de bouwkunde. Maar het mooie van uh, het studentenleven is toch... en ik heb er wat basisdingen van, van de architectuur... en van de techniek van het bouwen <laughs> geleerd. Maar ik heb er dus... Ook heel veel vrienden voor het leven gemaakt. Muziekvrienden ook. En uh, ook een paar architecten. En, uh, ja, het, is dus, uh, het, is, het heeft wel een paar jaar geduurd voordat ik de stap durfde te nemen om naar de toneelschool te gaan. En toen was ik alweer 24. Maar het zijn onvergetelijke jaren. Ja. Ja. Wat vond je van de lezing van Liebeskind? Dat is de man die ja. en het uh, Joods Museum in Berlijn heeft mogen bouwen op ja. de dag... Dat, dat, nou nee, goed. Hij ja. Heeft het volgens mij verteld vandaag? He? Hij heeft het vandaag verteld? Op de dag dat dat open ging was 11 september 2001. Ja. En toen ging het twee uur later ging het weer dicht, want er was een ramp gebeurd Dus niemand wist of de wereldoorlog ja. zou uitbreken. Ja. Ons dus het, het is twee uur open geweest. Ja. Wat vond je van de lezing? En toen van... weer drie dagen dicht. Ja. Ja. En daarna dat, dat, dat, bleek er geen wereldoorlog te zijn. En, uh, ja. en dat is ook de man die vervolgens hè, het grote project op Ground Zero, op, op Ground Zero gaat, heeft, heeft gaat maken. En, dat, en hij heeft ook het Joods Museum in Kopenhagen gemaakt. En hij heeft een museum gemaakt voor uh, de schilder Felix Noesbaum in Osnabrück, geloof ik. En hij heeft een ongelooflijk uh, brutaal, maar buitengewoon spannend ding gemaakt in, in, in, uh, in Bremen. In Dresden, in Dresden. Ja. Dresden, uh, stenen bruis, bruidsbed, Harry Mullis, kapot gebombardeerd door de Engelsen. Uh, je kent die omslag van het boek van ja. Mullis. Dat is dat beeld. Dat, dat de verwoeste beet. stad Boven toch in grijs tinten, ja. Maar een grote engel, stenen engel ja. voorop. En dan, die kijkt uit over, over de, de verwoeste stad. Ja. Die plaatje liet hij vanmiddag ook zien, zonder te weten dat dat de omslag was van Harry Mullis, Een boek, denk ik. En, maar daar heeft hij dus een... Uh, ongelooflijk brutaal ding gemaakt in een oud gebouw... met een pijl die wijst naar het hart van Dresden. En uh, ik was heel erg onder de indruk van die lezing vanmiddag. En ik, ik, ik heb erover nagedacht waarom... het uh, misschien samen te vatten van het feit dat die man is zo geniaal... en zo creatief en zo veel heeft hij... dat hij in staat is... Om erover te praten alsof het heel gewoon is, heel gewoon, heel duidelijk, helder. Uit zijn hoofd heeft hij al die gebouwen, al die dingen verteld, wat hij gedaan heeft, waarom hij het zo gedaan heeft, en glashelder. Ja, gewoon van, dat moet zo. En zo hebben we dat dus gedaan. En zo hebben we dat, dat museum in Berlijn, wat ik heb gezien... dat is een heel bijzonder museum. Maar ook dat, dat ding in Dresden. Je zeggen van, ah, het is zo brutaal. Het is alsof je, alsof je de bestaande architectuur uh, uh, kapot maakt. Nee, het, juist niet. Het is, hij laat de dingen die er zijn in hun waarde... en zet er iets naast, iets bij, iets tegenover. En heeft hele... Ja, wat je, wat je kunt zeggen. Het zijn dus bijna allemaal musea. Hè? Ja. Plekken van herdenken. Het is herdenken. En uh, ik, ik heb altijd gedacht... een museum is een doos... waar je de ruimte geeft voor kunst. Ja. Uh, beeldhouwkunst, schilderkunst, andere kunst, weet ik, veel moderne kunst. Maar zijn musea zijn de kunst op zich. Zoals bijvoorbeeld het Museum Groningen is ook een kunstwerk op zich. Uh, daar hebben ze ook problemen om daar kunst in te laten zien. Maar de, de, de emotie zit heel erg in het gebouw. En uh, hij had ook prachtige uitspraken over... ieder gebouw heeft een ziel. En uh, wat je, oh, hoe humble, hoe eenvoudig ook, hoe bijzonder ook... Het, is, het heeft een ziel en die krijg je er ook niet uit. Een van de, een van de en, thema's die hij aansneedt, uh, kind vandaag dus tijdens die Nooit meer Auschwitz-lezing in Nederland... is uh, hoe blijven we luisteren naar de stemmen die er niet meer zijn? Dat is toch een van de grote vragen die die stellen? Ja, de echo van het verleden. Dat je die moet blijven horen. Ja, uh, uh, ja hoe... Uh, uh, hij heeft er ook uh, de gebruiksaanwijzing niet voor. Maar uh, het is natuurlijk... Hij heeft ook in dat kader gezegd... van als je geen raam hebt in een gebouw... dan zou je nooit weten of de zon schijnt. Dus je moet uitzicht hebben op datgene wat je levend wil houden. Wat je wil, wat ja. je wil zien. En de echo van het verleden, de, de, de, de, de bron waar je van leeft... het, het, het leed, het, het, de geschiedenis, de... Wat, wat aan ons vooraf is gegaan, dat, is, uh, dat moet je blijven vertellen. En dat moet je ook, dat is, dat is uh, geschiedenis, zei ja. hij ook ergens. Uh, ik parafraseer dat, uh, is niet iets afgesloten. De geschiedenis is natuurlijk de poort naar de toekomst. Uh, klinkt het cliché, maar dat is wel hmm. wat er gebeurd is. En, uh, maar gebruik u niet het woord, want dus, het is een verschil... Als je het woord voice is gebruikt, dus stemmen, ja, stemmen... is dat wat natuurlijk echt altijd verdwijnt. Ja. En wat iets anders is dan het verhaal, want dat kun je nog wel... Daarom vind ik het ook zo fans. Ja, wordt... Je bent een kennelijk een radioman. Ja, zijn ja. Een stemmen. ja. ja, was... nee, ja. stemmen, stemmen krijg je natuurlijk nee. niet terug, behalve als je ze op een bandje had of een, ja. een plaatje. Maar, dat is, uh... maar ik denk dat de stemmen uh, de dat het meer overdrachtelijk bedoelt is. Okay. Dus ik heb het over de echo van het verleden. Ik heb een, een hele mooie anekdote... die vandaag heel sterk op mij afkwam. Weer we waren eens in Berlijn, waar we ook dat museum hebben gezien. En daar is ook een, een, een kunstmuseum. En dat heet volgens mij het Hamburgerbaanhof. Of de Hannover ba Baanhof, weet ik, Dat is een oud station, dat is een museum geworden. En het, in het restaurant staat uh, op een balk met grote letters... o Set echo. O-O-H-Set echo. O deze echo. Maar als je dat dus schrijft, dan is het een palindroom. Je kunt het ook van achteren naar voren. Dan hm. is het ook o zet echo hij komt terug. En het komt terug en het is er altijd. En dat was, is daar ook in Berlijn. En dat was eigenlijk bijna het thema waar hij het uh, vandaag over had. Als je het over de, de voices was een van de dingen. Uh, het trauma. Dat is een ander thema. Dat je niet moet wegstoppen, maar een plek moet geven. Ja. Ik dacht, dat moet je dan, voor, je, voor een man die dus... Ja. Wat is het, 66 jaar lang. Ja. Zijn eigen trauma ja. voor zichzelf heeft gegaan. gehouden. Nou ja, ik heb het nou ja, niet voor mezelf maar, gehouden. Nee, maar, de, maar, nee, maar, nee, maar, nee, maar het nee, gaat over het publieke, nee, het is, het publieke, het publieke domein. Het publieke, publieke domein. Nou ja, het is, dat... het is, nee, het is nog anders. Er is één ding wat ik dan vandaag doe. Ik, vind, ik, ik oh. wil graag dat het verhaal van mijn moeder bekend is. Dus ik wil, het, ik wil het graag vertellen. Maar het andere is dat ik al in 1945, toen ik naar de middelbare school ging... het Nederlands Systeem in Den Haag... dat ik, uh, uh, nou ja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 Mannen en één vrouw, maar die doen dat live hier. Het is het eerste deel van dat strijdkwartiertje van Mozart. Over ziel hebt, een um, ziel van de muziek, een ziel van een kwartet, dan is daar hier sprake van. Nou, zeg. slot van het eerste deel: Allegro Moderato van het strijkkwartet in D-klein van Mozart door een formatie onder leiding van Alec Kagan, die samenspeelt met Victor Tretjakov, Yuri Bashmet en Natalia Natalia Goodman. Goodman. Voordat we verder gaan, Bram van de Vlucht, gaan we even overschakelen naar Den Haag voor het laatste nieuws over de, het debat over de missie naar Uruzgan. En in Den Haag is Wilco Bom. Ja, zojuist is in de Tweede Kamer duidelijk geworden dat er een meerderheid is... voor het sturen van een politietrainingsmissie naar de provincie Kunduz in het noorden van Afghanistan... Bekend was al dat de regeringspartijen VVD en CDA dit besluit van het kabinet uh, steunen. Maar dat doen nu ook D66, de ChristenUnie en GroenLinks. De partij die daar het langst over heeft getwijfeld. En met, uh, bovendien steunt ook de SGP het. En daarmee is er een uh, Kamermeerderheid. Onder al die partijen is er één Kamerlid dat tegen zal gaan stemmen. En dat is Ineke van Gent van GroenLinks. Zij heeft er onvoldoende vertrouwen in. Maar de andere partijen steunen het dus. En daarmee is er een meerderheid tegen zijn de Partij van de Arbeid de PVV en de SP en de Partij voor de Dieren. Dankjewel, Nico Boom. Uh, vanuit Den Haag, het is nu bijna drie minuten voor half één. U luistert naar een bijzondere aflevering van Casaluna vanavond... met Bram van de Vlucht, die zijn verhaal vertelt op deze dag... die, <coughs> excuus, een herinneringsdag is, in vele opzichten. Maar het is ook zoveel jaar geleden dat op 27 januari Auschwitz werd bev bevrijd... Mag ik uh, eens even inbreken? nou? Want ja. het is dus kennelijk nog steeds oorlog. Hè? Het ja. is, uh, wij wij hebben het over onze oorlog. Ja. Dat is in 4045, 3945. En nu komt dit, breekt in, want het is oorlog. Het is altijd oorlog. En er is vandaag Gedichtendag. En Remco Kampert heeft dat bundeltje uitgegeven. En er staat dat, dit gedicht in. Mag ik dat nou eens even voorlezen? Ja, graag. Gewoon, Ga je graag. omdat ik denk van. Het gaat over oorlog. Het is toch ook erg. Eigenlijk is het. Dit wat er nu aan het gebeuren is, verschrikkelijk. Het heet poëzie, dat gedicht. Eergisteren was het oorlog, gisteren ook. En nog altijd in mijn heden. Dat niet alleen van mij is. Geld sluipt rond over de wereld, betaalt zichzelf met oorlog. Oorlog mag zijn naam niet dragen, noemt zichzelf defensie. Over missie gesproken... Poëzie is het struikgewas waarin ik me verberg... als de soldaten komen in hun gierende tanks. Zo. Nou, dat is dus uh, waarom je toch over die dingen van onze oorlog... moet blijven spreken. Ja, Niet nooit. dat het helpt, maar je moet het wel in herinnering. De voices moeten toch gehoord blijven. Deze was van Remco Kampert. Ook. Van Remco Kampert. Heel goed, omdat het dus ook nog gedichtedag is. Nou, Misschien kan die stem ook nog wel uh, terugkomen. Ja. Um,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 En ik dacht toch toen mijn zoon negen was... dat ik toch een aardige, leuke ja. band met hem had. Met al mijn kinderen later ook. Het hoeft toch niet te zeggen dat jij een slechte band met je moeder hebt gehad?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 Op een of andere manier kwam mijn vader... en Wijnrep kwamen daarachter... en gingen naar die Duitsers. Een van de SS'en, die heette Koch. En zei van, hier is iets fout gegaan, mevrouw van de Vlucht. Hoort niet naar... Die moest naar Westerbork en zit in de verkeerde trein geweest. En toen...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 In het Belgisch Park waar wij woonden. Hij woonde in de Hasseltstraat of de Iperse straat. Wij woonden de Leuvenstraat, Brusselse doen. Dat is allemaal daar, daar in de buurt. Waar een heleboel.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 Dit stuk, dat heet Vragensteichen is geschreven door Floris van der Vlucht. Inmiddels bent u vertrouwd genoeg geraakt met deze naam... de afgelopen um, 52 minuten in deze aflevering van Kazerloenen... om te weten dat hier um, sprake is van familie. Zelfs de jarige Floris heeft dit stuk geschreven en gespeeld... met zijn groep uh, Quincy, op een CD die over twee weken uitkomt... Balcony of the Irish Turtle... Ja, ja, die jazzjongens die ja. weten titels te verzinnen. Ja. Kijk, Vraag het, dat is nog een... Nou, dat is, ik zei, waarom heet het niet gewoon vraagteken? Zei, nou, omdat we het in Duitsland hebben opgenomen. <laughs> ik zei, nou, het, het komt wel van pas in dit gesprek. Ja, nou, perfect. Maar, maar uh... mag ik even uitleggen, Bram, voordat we verder gaan. Uh, u merkt dat we om zeven minuten voor één... Uh, niet in een hoorspel verzeild oh, zijn ja. geraakt bij Casaluna. Radio Bergijk is zo goed geweest omdat we hebben uitgelegd dat je dit verhaal ging vertellen. En dat vonden ze ook zo belangrijk dat we dat hele verhaal konden vertellen. Of laten vertellen. Dat ze even uh, plaats hebben gemaakt. Dus geen Radio Berg. -Eijk. En we gaan ook straks na de klok van één uur tot twee uur door. Want dat vind ik dan wel, dat vind ik dan wel ongelooflijk. Je hebt er heel lang heb je het niet in het openbaar. Je hebt er nooit over gesproken. Nou. Nu wel, dan moet dat hele verhaal verteld worden. En, en het lijkt wel alsof je openbarst. Um, ja, dat vind ik eigenlijk alleen maar uh, uh, uh, uh, mooi om te zien dat dat gebeurt. We hebben nu nog de tijd ja. om het verhaal verder te te vertellen, voor zover dat kan. Ik wil graag nog een aantal dingen vertellen... die me erg hoog zitten. Ik realiseer me dat ik op je vraag over wijnrap... even dacht, even in acht minuten... de weergang van drie Wijnrap te vertellen. hoe moet je dit hele verhaal in één keer goed vertellen? Dat kan niet. Dus het komt met schokken. En het komt met schokken. Er is een heel proefschrift over geschreven... door Gina Grutter. Ik weet niet meer hoe het heet. Van een Fantast in ieder geval. En er is ontzettend veel over geschreven. En uh, nou ja, iemand is ook heel erg... Als, als het niet zo met jezelf te maken had... dan zou het een buitengewoon boeiende figuur geweest zijn voor het theater. <lacht> er is trouwens ook een film van gemaakt... Ja. waar Jeroen ja. Crabé en Edwin de Vries... Uh, een gefingeerde ontmoeting tussen Wijnrep en Gerrit van der Veen hebben... Uh, ben jij nooit voor gevraagd, toevallig? Zonder dat ze het wisten, de, de, de... Nee, nee, nee. Nou ja, goed. Even, maar laten we afspreken dat dat de, de, de, de structuur van het verhaal dat je wilde vertellen staat... en laten we de tijd nemen om de dingen die verteld moeten worden... Ja, laten we te vertellen, dat doen. Zonder dat we de noodzaak voelen om helemaal volledig te zijn. Goed zo. Floris. Is dat de zoon waarvan jij op zijn negenjarige leeftijd dacht? Nee, dat is Maurits. Want uh, Floris is uh, mijn op één en jongste kind, want ik heb er vijf. En Maurits is mijn oudste. Okay. En die, is, uh, die wordt dit jaar vijftig...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 Ja. Bram, jij moet ja. juist naar de toneelschool, dat ja. vind ik dan wel. Maar die op, op mijn achttiende ook zei van... jij moet niet naar het conservatorium. Ze zei van, speel jij voor je plezier, cello? Ik zei, ja, zou ik dat maar blijven doen. <laughs> dat, is, dat, dat was één. En toen, ben ik, toen ik studeerde in Delft... Uh, heb ik ook veel uh, in ja. het orkest en ook in het kamermuziek cello gespeeld. En zo. En had nog steeds les. En, uh, en toen op een gegeven moment gaf ik er de brui aan in Delft. En uh, toen... Uh,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 Nou, nou dat is, ja, dat is, ik doe mee. Tien jaar geleden. Ik, dat is tien jaar geleden, ja. ja toen was je 66. Toen was ik 66. Op lachen. Toen hoorde je er echt Moeilijk, uit. hè, zo'n leven. Ja. Maar ik, heb, ik ben wel een zondagskind, hoor. Ik heb erg veel geluk gehad. <hijf> Zegt de man die zijn moeder zo vroeg verloor. Daar gaan we Dat weer wel, ja. Uh, Bram van der Vlucht uh, is bij ons te gast en vertelt het verhaal van zijn leven.